En de nieuwste Slam 40 wordt geopend door... Gudo. Laat je lukken. oké. Oh, okay. Slam Genoeg. Dank je. Hey, leuk gedaan, hè, Gudo. Dat was echt waanzinnig. Uh, hey, de Slam 40 is begonnen, jongens. Daar zijn we met de 40 heetste van de week. Laat je horen. Oh. Anou, voor dat weekendgevoel. Daar gaan we. In één rechte route Naar de nummer 1. Oh. Oh. Het is de ene laatste dag van de Olympische Winterspelen. En ik ben benieuwd wie hier de medaille is gaan pakken. Ik las trouwens dat die Nederlanders niet alleen een medaille krijgen... maar ook een flink geldbedrag. Als je brons wint, krijg je 7500 euro mee. Zilver 15.000 euro. En heb je een gouden plak 30.000 euro. Toch wel fijn dat dat goed terechtkomt hè? bij mensen die het echt nodig hebben. Jutta Leerdam en zo. Het brons was vorige week bij ons voor Harry Styles. Aperture. Bruno Mars. Een. Dit is de nummer 1 in de Slam 40. Voordat we de nieuwste lijst beginnen, die huidige nummer 1 even helemaal omdat hij zo goed is. Miles Away door Oppenbach. <middels> Mars, die is gezakt. En de nieuwe nummer 1, Offenbach en Miles Away. Now, Kunnen ze een tweede weekend aan waarmaken? maken? Wie zal het zeggen? Uh, ik waarschijnlijk. Hi, Anou hier. Ik presenteer de lijst. En rond 5 uur het antwoord. Wie pakt de nummer 1 van Nederland? Je gaat het horen. De nieuwste Slum voor die trappen we traditiegetrouw af met nummer 40. En daar staat een Grammy win in the tune. Toch een Grammy voor deze track. Niet song van het jaar, zoals ik verwachtte. Ze wonnen beste lied voor visuele media. Yes. Alsof je olympisch goud pakt, maar dan wel voor touwtrekken of zo. Humptricks en Golden onderaan in de Slam 40. Slam. 40. lijkt Lekker weer. We zijn er weer. De 40 populairste tracks van dit moment. I was a ghost, I was alone. Ha, Wrong. I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be I lived to life, tried to take both sides But I couldn't find my own place Caught a public town, but I got too wild but now that's how I'm getting paid Put up to your stage, I'm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 Ik vind het leuk wijf, maar ze is levensgevaarlijk. Slam, Gestationeerd op 38. Tit voor tit. Je luistert de lijst met de 40 populairste van deze week. Wat is het meest gestreamd, gezazemd En aangevraagd bij Slam. Afrojack zojuist ook op 39. En voor de fans, goed nieuws, hij komt er nog een keer aan op 35. Ieder moment. En dan heb ik nog beter nieuws voor de fans. Afrojack komt maandagmiddag langs in de slam middagshow. Hell yeah! En die mag ik hosten, want Patrick die zit met zijn reet in Vegas. Daar straks meer over. Hij is voor Slam naar Vegas. En daarom mag ik de set van Afrojack schuiven. Dat hoor je goed. Hij komt ook een set draaien maandag. De laatste keer dat Afrojack bij Slam te gast was... deed hij iets heel unieks. Hij ging achter de piano zitten op onze gang. En hij speelde toen ineens dit... Laten we gewoon muziek uh, muziekeren. We gaan lekker muziekeren. Ik ben Afrojack en ik uh, kom uh, een muziekie maken. ...die Everjack, dus hij komt bij alle toetsen tegelijk. Wonderschoon, ja. Ik... Oeh, hij vloerde me echt. Ik ging echt helemaal van... Nee. <hacht> ...hopelijk uh, kom je maandag gewoon lekker feestje bouwen, uh, Everjack. Want uh, dat trek ik niet nog een keer. Dat was echt veel te prachtig. Uh. Je hoort hem maandag in de Slam Middagshow, dus Afrojack. En zometeen nog in de Slam 40 met zijn hoogste, Rivers. Nu eerst Sam Veld en ook Antoon in de line-up. Slam 37. Hey son, I wanna show you how the world is big and beautiful. Hey son, I wanna tell you how anything you dream is possible. And no, no.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 Van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog je land. En tot ga ik slecht alleen niet in de lengte. Door ik even aan je dag. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan.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 Heel in de slam 4 genoteerd op nummer 35. Ja, ik moet dan even twee keer kijken. Afrojack is zo groot, en stond er voor de lijst. We gaan door. Lady Gaga komt eraan. En waarom was dit echt de beste week ooit voor olifanten? Ook dat hoor je in de slam 4 NCOI is al 30 jaar de opleider van werkend Nederland. Met praktijkgerichte opleidingen op erkend mbo, hbo en masterniveau. Om dat te vieren bieden we deze maand 15% korting... Kijk op ncu.nl. Een een unieke shopervaring bij Amsterdam de Staal-outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Kelvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets. Nu naar Trekpleister voor flink veel vaatwasvoordeel. Finish, vaatwasstabletten, Quantum en Ultimate voor maar 25,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?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 Little Minis!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 Ga snel naar de ah app en kras mee. Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka. Boek de mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie... op dreizen.nl of in één van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. d -reizen. Live your dreams. Alle Simone Bundles van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot... En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een tweejarig abonnement. Wow. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeal. Yeah. D-reizen. Live your dreams. Vier minuten over half drie. weerbericht van Weer Online. Vanmiddag is het op de meeste plekken droog. Hier en daar een klein buitje. En het is best wel zacht voor de tijd van het jaar. Zo'n 8 tot 12 graden vandaag verkeer krijg je van Flitsmeister. Vertragingen op de A12 richting Obau. tussen Oudijk en de grens met Duitsland. 14 minuten en de A12 richting Arnhem. Tussen de Nederlandse grens en Zevenaar. Daar 15 minuten. Hendricks. Weet je wie pas een goede week hadden? Olifanten. Waarom? Dat hoor je zo in de slam 40 Na muzikaal zwaargewicht Lady Gaga. 34.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 in de 27 zakkers. Meer dan de helft van de slam voor die daalt, zo ook Jamback. 3 eraf naar 33 met Positive. Het meest positieve nieuwsweek gaat over de olifanten. Naar De olifanten. Olifant. Nou, laat ik maar. In Indonesië is besloten om alle olifantenritten te verbieden, dus doe je dat als dierentuin of toeristische attractie alsnog, dan raak je vergunning kwijt. Wel lullig voor mijn ex, die is nu in Azië en haar droom was om op een olifant te rijden. Dat is Bali.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 Cause cijfers in de Slam 4D. Wat mij betreft... mag je volume wel gewoon in het rood, hoor. Want het zijn alsnog de beste tracks van de week. Hopelijk heb je deze ook hard geluisterd. Roxy Rowe, zes plekken eraf naar 32 met Loser. Hé, hey, ken je deze nog? Het Ibiza anthem van vorig jaar. Jaden Boyson en Let's Go. Hij heeft een nieuwe. En een nieuwe met David Guetta. Wel grappig, David Guetta trok hem ooit het podium op... omdat hij het zo'n eer vond... dat hij Let's Go over Guetta zou gaan. Maar die gaat helemaal niet over Getta. Die gaat over die Club High. Maar Getta dacht dat het een eerbetoon aan hem was. Vertel Jaden Boysen zelf. David Getta saw the sound. He was like... Yo, you made a crazy tribute song to me. I really appreciate it. Um, and then he invited me on stage. Best, one of the best nights of my life. Oké. Okay. Nou, Jaden Boysen heeft dus een van de beste avonden van zijn leven gehad... toen Getta met podium opvroeg. Maar onder het mom van... Bedankt voor die plaat die je over mij hebt gemaakt. Getta, dat ging niet over jou. Oh, het is af en toe zo'n mannetje. De mannen komen nieuw binnen op 31. Met deze... Upside down. Boy, turn me. Inside out and round round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 Slam 29 I know this house is falling It's falling, it's falling down This old family EN Slam 28 Every time it's De muzikale recap van de week met op 28 Alesso, Sasha, Destiny... onderweg naar de nummer 1 in de Slam 40. En die maken we rond 5 uur bekend. Dit is exciting, dit gebeurt niet vaak. Zometeen de eerstvolgende track op Slam hebben we nog nooit gedraaid. Sterker nog, die twee artiesten hebben we nog nooit gedraaid. Maar ze scoren een nieuwe hit in de Slam 40. het zijn ga je zo horen. En ook Ray is erbij. Nu bij New York Pizza...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 mijn collectie zonvakanties naar Spanje nu op elizawasheer.nl. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Mm. Je luisterde naar de 4 mozzarella sticks? Kom ze lekker halen bij McDonald's.